Hallo, ik ben Dory. Ik leid aan korte termijn geheugenverlies. Ja! Dat is precies wat je moet zeggen. Oké, <tie> oké. Okay, okay. Wij spelen nu de kinderen. <tie> Hé, hey, Dory. Ah, hoi daar. Zin om verstoppertje te spelen? Oké, okay, heel graag, oké. Okay. Wij verstoppen ons en jij telt en komt ons zoeken. Oké, okay, papa. Nee, nee, niet papa. Ik ben een lieve fris die je vriend wil zijn, oké? Okay? Oké, okay, papa. Nee. Ik verstop me. Tel nu tot tien. Eén, twee, drie, um, vier. Um... Samt is leuk. Het is blubberig. Mag ik met hen spelen? Dory. Drink, dory, Dory, Dory, Dory, Dory, Dory, Dory, Dory, Dory. dory, dory. dory, dory. Onderstroom, liefje, Dory. onderstroom Oké okay, liefje, ken je dat liedje niet meer? Wij zien de onderstroom en wij gaan. Lekker door. Nee, nee. Het is er vandoor. Zie je? Probeer nog een keer. Wij zien de onderstroom en wij gaan. Recht naar de onderstroom. Daar is de onderstroom. Daar is de onderstroom. Hey, jij zag de onderstroom en wij zien de onderstroom. Was ik het weer vergeten? Nee, nee, nee. nee het geeft niet. Zit er maar niet. Niet erg, Kelpcakeje. Hier? Wat als ik jullie vergeet? Zouden jullie mij ooit vergeten? Oh, Kelpcakeje, nooit. We zullen je nooit vergeten, Dory. En jij zult ons zeker ook nooit vergeten. KELPKAK <lacht> Hoor je dat ook? Wat dan? Hoor je iets? Stanek, ik, ik hoor iemand hallo zeggen. Wie? Ik hoor iemand hallo zeggen. Ik weet het niet, Stan, maar ik hoor iemand oh. hallo zeggen. Ja, het stikt er van de vissen. Iedereen, om het even wie, kan hier hallo gezegd hebben. Hallo? Daar. Waar? Daar. Kijk, daar ergens. Waar? Waar moet ik kijken? Daar. Oh. Hallo? Hallo? Huh? Oh, hallo? Oh, hemeltje, het is een kind. Hey, hallo? Hey, kleintje, jij ja, daar. Hallo? Dag. Dag, ik ben Dory. Kun je me helpen? Hey, hallo, Dory. Hey, hallo. Ben je soms verdwaald? Ja, waar zijn je ouders? Ehm um, dat weet ik niet meer. Oh, we zullen eens rondkijken. Eh zitten je ouders tussen die vissen. Dag, ik ben Dory. Kun je me helpen? Eh uh? Ehm um. <laughs> Schatje, dat eh uh, dat heb je net gezegd. Mm. Echt waar? Ehm um. Bedme. Ik leid aan kortetermijn geheugenverlies. Och, wat vreselijk. Kortetermijn geheugenverlies. Ehm um, oké, okay, wel eh uh, wacht hier een minuutje, oekesje. Okay, Sta. Wat? Wat? Wat doen we nu? Dat kind is verdwaald. Ik uh, geen idee. Ik bedoel, ja, wat wil dat doen? Doen? ik doe? Ik herinnerde ik niet meer. Ik weet niet waar ze vandaan komt. Wow. Ik kan hopeloos. Aan jou heb ik niks. Ik denk uh, gewoon. Dory, liefje, kunnen we niet? Ah, oh, ze is weg. Dory? Dat komt niet goed. Dory. Dory. Ik ben mijn ouders kwijt. Kan je me helpen? Ah, uh, ik ben Dory. Ik let aan kortje mee. squid, kan je me helpen? Waar heb je ze laatst gezien? Wel eh uh, het klinkt vast stom, maar eh uh, ik ben het vergeten. Oh, liefje, wil je met ons mee zwemmen? Dat is het leukste aanbod dat ik vandaag kreeg. Eh uh, denk ik toch. Ik weet het niet meer. Maar toch bedankt, maar eh uh, ik moet iemand gaan zoeken. Oh. Ik weet het niet meer. Ik weet het niet meer. Hallo! Ik, ik ben Dory. Heb ik iets verkeerds gezegd? Snap je? Oké, okay, oké. Okay. Jullie komen niet terug. Ik ben op zoek naar iemand en ik... Uh... Oké, okay, ik snap het wel. Update. Veel plezier. Wel, ik hoop dat je vindt wat je zoekt, wat het ook is. Ik hoop het ook. Weet jij misschien wat het was? Het spijt me. Het spijt me. Ah, uh, het spijt me. Oké, okay. dan praten we wel een andere keer. Wees geen vreemde. Vreemde. Wat? Huh? Een witte boot. Zijn voor mijn zon. Zoom, helpen! Absoluut. Ah! Oh, oh, sorry. Oh, alles oké? Okay? Is weg. Is weg. Allee, nee, is weg. Hij komt terug. Is weg. Hij komt he... wel terecht. Nee, nee, ze hebben hem meegepakt. Ik moet die boot vinden. Een boot? Hey, ik zag een boot. Echt waar? Aha, langs hier. Ja, ik zie het. Ja, hij ging langs hier. Goedop hè. Ah, Dank u. Dank u hartelijk. Gëtë me t'ra të sleutel, dan fixë këtë t'ra. Au! Hey, Morhen. Hey, jongens, ik wou në... Dori! Het is të vroeg om op te staan. Kruip ma t'ra ije bed. Denk am... De animon stee... Oh, juistja, sorry. Tërg në bed, tërg në bed, tërg në bed. Hey Marlin. Drukt naar bed. Weet je nog? Heel simpel. Ah, bed kraapers. Hey Marlin. Eh, uh, we zijn uh, wakker. Oké, okay. klaar voor een nieuwe dag. En we waren op zoek naar iets nieuws. Nou, geks. Ik weet het nog alsof het gisteren was. Maar ja, ik herinner me niet veel meer van gisteren. In elk geval, ik vond het spannendste moment van onze tocht die vier haaien. Wacht, ik dacht dat er drie haaien waren. Nee, nee, ze waren zeker met vier. Toen u het de vorige keer vertelde, waren er drie. Zo'n, wie van ons heeft de hele oceaan afgereisd? Dat was Nemo. Oh. Ja, wij moesten de oceaan door kruisen om hem te vinden. Dus ja, zie je, hij was de eerste. Dat is eigenlijk wel waar, hè hey, jongen? Hey, daar ben je dan. Net op tijd voor onze uitstap. Een uitstap? Oh, ik ben gek op uitstapjes. Waar gaan we naar toch? Uh, eh, heb je dat niet verteld? Ja, toch wel. Ehm, uh, Dory. Ja. Meneer Rey heeft eh uh, teveel vissen om in tocht te houden vandaag. Uh -huh. Dus ehm uh, is het beter dat je vandaag uh -huh. niet met de klas eh uh, zou meegaan. Oh. Waarom niet? Oh, je weet wel, je kunt soms moeilijk dingen onthouden. <laughs> Dat is het enige wat ik kan onthouden, ja. Ja, oké. Okay. En soms is het niet jouw schuld, maar je kan erdoor afdwalen. Mm -hmm. En meneer Ray heeft het te druk om zich te bekommeren om uh, vissen die afdwalen. Tuurlijk. Ik bedoel maar, hij, hij heeft niemand die hem helpt. O, oh, garme. Ja, weet je, hij is overwerkt. Je snapt het wel. Ja, ik snap het zeker wel. Oké, okay. mm -hmm. goed. Goed. Hij wil dus dat ik zijn assistente word. Eh uh, nee, niet echt. Nou, wow, ik voel me zo verheerd, ik ben er nooit een leraar's assistente geweest. Meneer Rey, je krijgt hulp. Oh. Oh, oh. oh kidoki. <lacht> Luister, jongens. Luister, jongens. Op deze, Op deze excursie leren we iets over de rogge migratie. Rogge migratie. En weet iemand waarom we migreren? <coughs> Kom aan. Dit wou je moeten weten. Migratie is de trektocht naar het ja. Nee, verzand. Nee. nee, dat is hun trektocht terug naar huis. huis. Dat is waar je vandaan komt. Waar je vandaan komt? Vertel eens waar jullie vandaan komen. Ik kom naast de grote rots. Ik van drie karavaan gaat hier vandaan. Mijn huis is onder de algen. Waar kom jij vandaan, Dori? Ik ehm um, ik weet het niet. Mijn familie. Waar is die? Wat maakt het hè? Het spijt me, was ik het weer vergeten? Zeg jij ik heb last van. Het is mij gehutte verlies. Hoe weet je dat je een familie hebt als je je niks adinnen? Goeie vraag. Goeie vraag. Kijk, ik herinner me soms dingen omdat ze eh uh, ja, logisch zijn. Bijvoorbeeld eh uh, ik heb een familie. Dat uh, dat weet ik omdat ik eh uh, ik moet ergens vandaan komen. Iedereen heeft toch ouders, ik bedoel ik, ik ben wel uh, hun namen vergeten en en hoe ze eruit zien en misschien uh, vind ik ze wel nooit terug, maar Waar hadden we het over? Mamma's en papa's. Mamma's en papa's. Juist. Waarom praten we over mamma's en papa's? Oh, oh. Dieles. Oh, oh. Waarom ik? Oké. Jullie lijken me nog wat jong, maar oké. Kijk jongens, als twee vissen van elkaar af. En daar houden we het maar bij. Kom aan boord avonturiers. Ik voel een migratielied opkomen. Oh. Migratie. Ditë pashta migracioni atë është e inspiracion të rrezë dor të zeh Kinderen, uh, blijf weg van de rand. Oké, okay, hoor je dat? Oké, okay, iedereen weg van de rand. Kom op. Oké, okay, dat is te ver. Dat is te ver. Kom op, kom op. Ga maar terug mee. Ja, dat is goed. En nu wil ik dat iedereen goed luistert naar okay, mij. Oké, luister goed. Wanneer de roggen hier voorbij de zwemmen... De roggen zwemmen voorbij. Waar moeten we dan voor opletten? Waar moeten we dan voor opletten? Hm? De onderstroom. Inderdaad. Inderdaad. De onder... Onderstroom. Want de stroom die een gefladder veroorzaakt, is vreselijk sterk. En als je niet uitkijkt, Hey Ray, maar hoe is het hier ook aan eigenlijk de weg? Dat is nu een instinkt, een gevoel die wel binnenkomt. Zo sterk is dat je er wel naar moet luisteren. Als een lied dat je al heel lang kent. En ik kan mijn lied nu horen. Ja. Belangrijk. Wat? Wat was het? Eh uh, eh ik weet het niet zeker meer, maar ik kan het nog wel voelen. Het klikt op okay, het puntje. Oké, dank u meneer Ray. Oké, okay, kom aan. Probeer je te herinneren. Tu toch niet zo dorrie, dorrie. Ik weet het niet. Ik. Wacht even. Eh uh, Oh! Oh! Wat? Weet je het plots weer? Ah, uh, dat ik weet het niet meer. Het was iets met eh uh, ehm Oh, uh, oh, oh. Het had te maken met een eh uh, uh... Met je weer van Monterey, Californië? Oh. Si kan këmi rivere chamany水? Z treats, ik mundumisτο! Ti, ge r Alcoholen k planneda eralpunchu... problema halu? Si, eng الي nga? Haloo? Dorie! Waar zat je nu? Je was zelf verdwenen. Mijn ouders. Ik herinner me hen. Wat? Wat herinner je je? Ik herinner me hen. Mijn mama, mijn pa. Ik heb een familie. Ze weten nu waar ik ben. Kom aan, we moeten gaan. Dory, nee. Nee. Nee. nee, nee. Dit is onzin. Waar wil je dan precies naartoe gaan? Naar de... Na, naar de parelkande uh, oost. Het juwel van Morro Bay, Californië. Ja! Nee, Dory, Californië ligt aan de andere kant van de oceaan. Daar moeten we opschieten! Ja. Hoe komt het dat telkens we aan de rand van dit rift zitten één van ons wil vertrekken? Geniet nu toch eens gewoon van het uitzicht. Hoe kun jij over het uitzicht beginnen als ik met mijn ouders herinneren? Nee, nee, gedaan met oceaanreizen. Dat deel van ons leven is voorbij. Het enige doel van een trektocht is dat je daarna nooit meer hoeft te reizen. Ja, maar ik ben toch... Door in de hand. Alsjeblieft. Al wat ik weet... Is dat ik het mis? Ik mis hem. Echt vrijselijk. Ik heb zoiets nog nooit gevoeld. Ik heb zoiets nog nooit gevoeld. Net je wat als het voelt? Ja. Ik weet wel hoe dat voelt. Ik wil dit niet vergeten. Ik weet dat daar ergens mijn familie rondwandelt. Alstublieft, Marlena. Ik vind ze nooit op mijn hantje. Ik vergeet alles. Help me mijn familie te vinden. Ja, ba. Jij kunt ons de oceaan helpen oversteken. Toch? Nee. Maar ik ken wel iemand. Oeh! Je bent hier gewoon weg, ziek! De Californische stroming, haast, dat gaat er wild oh. aan toe! Surfeer, haast! Oh. Oh. Zeg haast, als je gaat overgeven, doe me plezier, ga naar het eind van mijn scheld, leun erover en make fair hello! Wij noemen dat de vissenvoeren! Correct, damme! En nu zoeken we naar mijn ouders bij de bros van Weerheenzee of dat... Dat je wil of, van Mara Bay, Californië! Dat is het! Hoe ga je je ouders vinden? Weet je nog hoe ze eruit zien? Ja, een herinnering is nieuw voor mij, dus ik weet het niet zeker. Maar volgens mij waren ze grotendeels blauw, met, dus pfff, wat geen. Dat zou kunnen! Ja. En, ik denk wel dat ik hen zal herkennen als ik hen zeg, want ja, we zijn familie. Tussen haakjes! De oceaan oversteken is iets wat je maar één keer moet doen! Één keer! Morrow Bay, Californië komt in z'n rusten! Te laat. Ze zijn al gevoerd. Oh. Deze plek herken ik. Bye. Bye. Nee, Dit territory. Wacht. Wacht. Bye. Bye. Stop nu eens even met schreeuwen. Denk je nu echt dat je ouders hier zo maar wat ronddrijven terwijl ze op je wachten? Dat dat dat weet ik niet, maar daar komen we zo wel achter. Maar oppa. Hoep leider Dory. Bye. Bye. Wat was dat? Wacht. Dat uh, dat heb ik nog hoord. Ik ren nu naar iemand die zei: Shhh. "Ja, goed zo, dat was ik." 1 minuut geleden. I should leave. Hebben jullie mijn mama en papa gezien? Hun namen zijn Jenny en Charlie. Shhh. Oh, Jenny and Charlie. What? Jenny, wat? Dat zijn hun namen. Mijn ouders zijn Jenny en Charlie. Sorry, what? Maar... Jenny, misschien moeten we eerst rustig beginnen met een plan. Jenny! Hij is hij is, is een beetje opgewonden. Jenny. Sorry. Sorry, stop doen. Jenny. Even het, het is geen goed idee om zoveel aandacht te trekken als je in een onbekende buurt binnenkomt. Je snapt het niet. Ik ken er door met de naam van mijn ouders. Jenny, Jenny. Die kreeft woont hier. En er is vast een reden waarom ze willen dat we stil zijn. Misschien ben ik een gevaarlijk dier. Toevallig eet het meteen grote oogten en takken en een hap dingetje. Ja, dat klinkt wel heel specifiek, maar iets in die aard, ja. Je wil gewoon in het niet al te meer niet. Dat is niet waar. Oké. Okay. Het is een vergissing. Gaan we gaan wel weer weg. Laat ons leven en we zullen je vereren. We bouwen een uh, houje van monumenten. Okay. Oh nee, oh nee, oh nee, oh nee, oh nee, het spijt me, oké, okay, het spijt me, oké. Okay. Oh, lieve hebel, liever, alles oké. Okay. Ik zei, niet nu, je hebt genoeg gedaan. Echt waar? Oh nee, maar ik, ik kan het goedmaken. Ik, ik kan, ik, ik ga hulp halen. Weet je behouden. wat jij al kunt doen, Dory? Ga daar maar even wachten. Ga daar wachten en vergeet alles. Dat is jouw specialiteit. Je hebt gelijk. Hoe kwam ik ook erbij dat ik dit aankom? Mijn familie, vriend. Ik kan dit niet, het spijt me. Ik ik maak het gelijk. Ik ben oké. Okay. Wel, ik ga hulp zoeken, oké? Okay? Oké, okay? dat kan ik wel. Ik zal ik zal Eh uh, het komt wel goed, Leeman. Oh. Oh. Hallo? Hoort u mij, mama? Leeman? Hallo? Hoort u mij? Hallo? Hallo? Ik ben Ann Lemmens. Oh, daar ga ik. Hey, ik heb je hulp nodig. Gaat u met ons mee? Ja, ja, heel graag. Op verkenning naar de wonderen van het stille oceaan. De verbluffende wezens die er leven. Bekijk de, de majestuele z'n wittebouw. Anneke, Anne Lemmens, waar ben je? Dory, daar ben je. Jongens, ik heb hulp gevonden. Anne Lemmens zal ons vertellen waar Kek we aan. zijn. Kijk ah! oh, eens hier. Geen respect voor het oceaanleven. Noor niks, er niemand. Dory. Nee, nee, nee. Nog niet meer. Nog niet meer. We gaan naar binnen. We zien waar u z'n uitred. Daar. Ah. ah. Welkom in het zieleviecentrum waar we geloven in redding, herstel en groei. Stop ermee. Je bent wetenschapper. Doe eens op vlak. Oh, komaan. Het is toch grappig. Oh nee, hoe lang heb ik nog? Ik moet mijn oh, familie vinden. Oh rustig, word je niet hysterisch. Oh uh oh, dat is niet goed. Wat? Wat is er? Wat gebeurt er? Wat is dat? Dat ding is slecht nieuws. Het is een transportlabel voor vissen die hier niet kunnen overleven. Ze worden naar een permanent verblijf vervoerd. Een aquarium in Cleveland. Vissen hier gaan terug naar de oceaan. Clevelandvissen blijven daar voorgoed. Cleveland? Nee, ik wil niet naar de Cleveland. Ik moet naar het juwel van Maroon Bay, Californië. Ga naar mijn ouders zoeken. Dat is hier het Zeeleven Centrum, het juweel van Morro Bay, Californië. Je bent er. Kom ik daar heen vandaag? Mijn ouders zeggen: "Ik moet bij hen graag komen." Je wilt een expositie dan? Waar? Kom ik uit een Rexpo? Welke dan? Daar moet ik naartoe? Oh, moeilijke vraag, kleintje te zijn. Nou. Nah. Dat lukt nooit, het is gekker werk. Wat bedoel je, zeg het maar, ik hou van gekker werk. Oh, wel ja, dat verbaast me niks. Nu, ik ken wel één manier om je familie te vinden. Ik neem er gewoon... Ja, goed idee, neem mij mee op zoek toch, dat ik dat niet eraan dacht. Kom op. Uh, nee, nee, nee, als ik jouw label neem, kan ik je plaats innemen op de vrachtwagen. Dan kan jij terug naar binnen gaan om je ouders te zoeken. Je moet mij alleen maar het lepel geven. Welk label? Er zit een label aan mijn vriend. Hoe, hoe kan je nu vergeten dat je een label erachter? Oh nee, het spijt me. Ik, uh, ik leid aan een korte termijngeheugenverlies. Weet jij niet meer waar we het over hadden? Mm -mm, geen idee. Waar hadden we het over? Uh, je je wou me je label geven. Ik vind mijn label wel leuk. Waarom wil je het hebben? Daar weet je niet aan! Ja! Nee, kan ik ga niet naar Cleveland. Cleveland? Hm, ik hoor veel goeds over de Cleveland. Waarom wil je erin? Als ik hier blijf, word ik weer vrijgelaten in de oceaan. En ik heb heel onaangename herinneringen aan die plek. Oh, ik wil gewoon alleen in de glazen bak wonen. Meer wil ik niet. Dus geef mij een lepel. Hé, hey, gast, blijf al een lepel. Oh. Kijk eens. Ik werk hier niet. Ik heb dus ook geen kaart van deze plek. Een kaart? Goed idee. Jij brengt me naar de kaart. Ik zoek uit waar mijn ouders zitten. Goed plan. Goed dan. Als ik je bij je ouders breng, geef jij me dan Ik heb niet veel eh uh, ik eh uh, zal ik je dit label geven. Geweldig idee. Het heet alles. Dat is jouw specialiteit. Ja, pa. Jij zei dat. Doe eens om naar de oppervlakte en hij werd ze graagd okay, door. Oké, ik moet het hele verhaal niet nog eens horen. Ik vroeg alleen naar dat ene stuk, want luister. Als ik dat zei, en dat betwijfel ik nog steeds, dan is het eigenlijk een compliment. Want ik vroeg haar om te wachten en ik zei, dat is jouw specialiteit. Dus ik, ik... Oh, het is mijn eigen schuld. Door mijn schuld is ze ontvoerd en meegenomen naar deze rare plek. Wat als het een restaurant is? Hé, hey, jullie daar. Bijk dicht. Ja, we proberen te slapen. Jullie onderbreekt mijn favoriete droom. Is dat die droom waar je op deze rots ligt? Ja. Oh, dat is een mooie. Oh ja. Dat is een perfect. van mijn favorietjes. Eh, uh, excuseer. Zo, zo, zo. Hallo, wij proberen. Dat zijn zeerhilder. Dat zijn geboren roofdieren. Ze kunnen ons ieder moment aanvallen. Uh, ze zien er niet gevaarlijk uit. Dat is nu niet een tactiek. Luister, blijf achter mij en laat mij het woord doen. Excuseer, we zijn bezorgd om onze vriendin. Is dat een restaurant? Ah, ah. Maar dat is geen restaurant. Je vriendin is veilig. Echt waar? Het is een wisse hospitaal. Allemu zegt dat ze gered, hersteld en vrijgelaten wordt. Ze is in een wieperboot. Wij gingen het weten. Parasiet in de huis. Bloed daar moeder. Dropten ons op en lieten ons gaan. Oh, gelukkig maar. Tuurlijk alles komt goed. Maak je geen Oh, Gerard! Ga dan af! Schuif eraf, op, chiraat, op, op, het af! Kom op! Heraf! Heraf! Heraf! Heraf! Je hoeft je geen zorgen te maken. Dat gebouw is het zeelevenscenter. Het juweel van Morro Bay, California. <totstutters> Ze had gelijk. Blijkbaar kan Dory toch nog iets meer dan vergeten. Bedankt, Nemo. Hartelijk bedankt. En hoe geraken we nu binnen? Wacht, wil je naar binnen? In het zetze? Het is dringend. Onze vriendin is daar binnen. Alleen, verloren. Ze is bang. Ze weet... Ze weet zich vast geen raad meer. Wij kunnen een manier Serieus? Wat doen er ze nu? Geen idee, het klinkt slecht Zijn we er benauw? Sssst, stil ik eens. Henk, ik ben zo blij dat ik jou vond. Het voelt als, eh, uh, het lot. Voor de miljoenste keer, dit is niet het lot. Uh-uh, heb ik al eerder het lot gezegd? Ja, sorry, ik ben gewoon nerveus, omdat ik mijn ouders ga ontmoeten. Ik heb ze niet meer gezien, sinds ik weet niet wanneer, want ik leid aan korte termijn. Korte termijn, geheugenverwist. Stop nu met praten, ik hou niet van gepraat en gebobbel en vragen. En, hoe gaat het? Oh, alles oké. Okay. En met jou ook, oh, alles oké. Okay. Nieuws slash, er is niks oké. Okay. Alles oké, okay. en met jou? Oh. Henk, er is een Jij leest die kaart en zoekt uit waar je ouders woon. Daarna neem ik de druk naar het liefde. Begrijpen? Ja, ik snap het. Wat was het eerste nu weer? Wat? Is Octopus al weer ontsnapt? Wauw, al die verschillende expos. Ook kan je dit park op één dag bezichtigen. Serieus? Serieus? Oké. Uhm... Wel, zeg iedereen dat ze mogen in het zeil houden. We moeten de Octopus vandaag weer vrij laten in de oceaan. Wel, natuurlijk heb ik hem niet gezien. Als ik hem zou zien, had ik hem al. Hey, daar ben je. Opschieten. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. K, k, k. Begin met een k. Kitsone, hey. Eh. Kitsone. Nee, geen kinderen. Die grijpen dingen vast. Ik ga voor jou niet nog een tentakel verliezen. Ben jij een tentakel kwijt? Wel, dan ben je geen octopus. Je bent een septopus. Ja, <laughs> ik kan niks aan het huilen, maar wacht. Schiet nu op! Oh, oké. Okay. Reis naar de... Hé, hey, kijk, schelpen. Huh? Hé, hey, kijk, schelpen! Hier is een schelp voor jou. Heel flink, Dory. Je hebt er nog één gevonden. Echt waar? Oh ja, echt waar. Je hoort hier echt goed in, Dory. Hé, hey, kijk. Schelpen. Hé, <laughs> hey, daar woon ik. Ja, ja, inderdaad. Ik hou van schelpen. <laughs> Dat is waar, schat. Zou je nog een schelp voor mij kunnen zoeken? De purperen zijn mijn favorieten. <laughs> Oké, okay, mama. Oké, mama. Mama... Purpere schelp! Purpere schelp! Hé! Hey, mijn thuis had een purpere schelp! En dan! De helft van de expo's hebben hier purpere schelpen! Nee, nee, nee, jij begrijpt het niet. Ik herinner me haar nu. Ze was gek op purpere schelpen en ze kon zo mega lief kichelen. En dat kwam me van super vrienden! Ik herinnering van jou worden we nog gevangen. Is dit dogeblok misschien? Henk, we moeten mijn ouders vinden! Stil! Carol, uh, ik denk dat ik die vermiste autobus gevonden heb. Zie je nu wel? Sorry. Dit is echt een ramp. Hm. L-O-D. Ah, Lot! Henk. Stop met praten. Ik heb een vorige gevoel. We moeten de hem erin. Nee, stop. Ik meen het, er staat Lot op en het is... Nee, nee, nee. nee. We moeten de hem erin duiken. Ik ga niet met jou de hem erin. Ik ga nu de hem erin. Stop, je hem erin. Dag, jongens. Ik ben op zoek naar mijn familie. Doen of je dood bent. Goed idee. Oh, het spijt me. Ik moet knipperen. Hoe houden jullie je ogen zo lang open? Hé oh. oh. hey, jongens. Wacht eens even. Ah! De volgende gast verblijft hier al heel lang. Het is een walvishaai. Haar naam is Lot. Lot, echt waar? Je zult merken dat ze heel erg bijziend is. En ze heeft moeite om door haar omgeving te naviëren. Oh, en daar komt ze net aan. Oh, Lot. Oh, oh, oh, ben jij een vriend? Wacht. Wat? Hé, hey, hallo daar. Kan je mij helpen? Oké, oh, oh, oh, oh. okay, ik volg jou wel. Excuseer me. Uh, wie is daar? Praat die blauwe vlek daar? Kan je mij helpen? Ik ben mijn familie kwijt en... Ben je familie kwijt? Wel, dat is een lang verhaal en eerlijk gezegd, daar herinner ik me niet veel van. Oh, dat is zo teruist. Oh, dat... Ah. Het spijt me. Ik kan niet goed zwemmen. Ik zie niet al te best. Oh, ik vind dat je prachtig zwemt. Meer nog, ik heb nog nooit een vis zo zien zwemmen. Dankjewel. Oeh. Wacht. Zeg dat nog eens. Ehm. Um, oh, Dora, Dora. Dory? Ha? Ja. Dory. Ja, Dory. Ja. Dory. Ja. Wij waren vriendinnen. Nee. Dory, ik vind het lot. Kan je me? Natuurlijk. Toen we klein waren praten we via de buizen. We waren buisvriendinnen. Echt waar? Oh, je oh. bent zo mooi. Weet jij waar ik vandaan kom? Jep, jij. Kom uit de Open Ocean Expo. Kom ik oh. uit de Open Ocean Expo. Ah, oh. dan zijn mijn ouders daar ook. We moeten gaan. Door jij met de weg? Ah, Walvis kan nogal moeilijk rondreizen hier. Ik kan het alsjeblieft wat stelen. Ik heb hoofdpijn. Oh, wie is dat? Dat is mijn buurman, Bailey. Uh -huh. Hij is binnengebracht met een hoofd. Ik weet dat je het over mij hebt, Lot. Hij denkt dat zijn echolocatie niet werkt, maar ik heb de dokters horen praten. Er is bij... echt niks mis met, met hem. Ik ben vlakbij. Ik hoor elk woord dat je over me zegt. Wat is echolocatie? Wel, Bailey's hoofd moet normaal een geluid uitzenden en de echo helpt hem om dingen te vinden die veraf zijn. Oh, maar blijkbaar is hij nog aan het herstellen. Nu heb je het duidelijk over mij. Mijn echolocatie oh, werkt echt we niet. Weg. Ik heb een harde klap op mijn hoofd gekregen. Kijk eens hoe gezwollen het is. De hoofd moet groot zijn, dat is normaal. Je bent de witte wolf. Echolocatie. Oh, is dat net als de beste bril van de wereld? Wat? Wat is dat een bril? Je doet zo'n beetje van... en dan zie je dingen. Hoe weet ik dat nu? Oh, dat is interessant. Daar ben je. Henk, Luister, Henk, Henk, Henk, Henk, Henk, Henk. Ik bracht je naar de kaart, dus geef mij dat label. Stap, staps, nee. Ik weet waar mijn ouders zijn. Ze zijn in de, eh, uh, hoe heet het, die plek waar je, eh, uh, de lopende banaan... Open, open oceaan. oceaan. De Open Oceaan. De Open Oceaan, ik weet waar dat is. Dat is die expo daar ergens vlak naast. Kan me niet schelen. Rustig. Als je naar de Open Oceaan expo wil gaan, ga dan via de buizen. Via de buizen, geweldig. Via de buizen? Yep, twee man links, dan rechtdoor en je bent er. Oh. Dat is dan lange na het licht das. Bed je hebt nog een het licht. Eh ja. Goed, kom dan. Ik ga niet mee mee. Ik ben te groot. Je zo het alleen moeten gaan. Eh. Uh, eh uh, dat is dus ik eh uh, ja, dat gaat niet, want ik raak ik raak de weg kwijt. Dat is dan pech. Een deel is een deel. Je wou toch je ouders vinden? Dat is de enige weg. Scheef mijn hele leven. Maar Henk ik kan er alleen die bus en niet eens dan vergeten waar ik naar moet. Niet mijn probleem, Leo. Maar zo kom ik er niet in. Wel uitsprijd er me, maar het kan niet anders. Het kan niet anders. Kan ah. Het kan niet dan. Rustig. Geef aan dat het geeft niet. Weet je niet alles in het leven gaat makkelijk. Zo is het toch, Charlie? Ja, je moeder heeft gelijk. Als iets te moeilijk voor je is, geef het dan maar gewoon op. Charlie. Snap je? Dat meen ik niet. Gewoon een grap. Mok je. Eh pas op. Eh uh, uh, grapjas aan grapje. het werk. Ziekel keek je. Je vindt altijd wel een manier. Dank je, papa. Dank je, papa. Uh, nee, mijn papa zegt, je vindt altijd wel een manier. Wat? Er is geen ander manier. Open oceaan, open oceaan, open oceaan. Open oceaan. Eh, uh, volgens mij is het dat gebouw daar. Met die rare ronde vorm. Zoals Bailey's hoofd. Hey, Wat? Ik vind altijd wel een manier, ik vind altijd wel... Huh? Daar! Jongens, volg mij, ik weet de weg naar de dove paviaan. Open, open oceaan. Abeliaan. Uh, jongens, jongens, jullie weten toch dat ik daar niet mag zwemmen, hè? Ik zie niet in hoe we zo gaan binnen geraken. Wat doen jullie eigenlijk? We willen naar je lokken natuurlijk. Ja, lokken. Wie wil je dan lokken? Mate, dit is Becci. Maar... Vliegen? Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nieuw informatie Luister, bedanker maar Jullie hebben echt meer dan je best gedaan, echt waar Maar uh, kunnen we nergens binnen geraken door te, eh, uh, zwemmen? Want daar zijn we echt goed in Kijk, jullie vriendin zit vast in karotijnen Daar zitten al de zieke vissen En de enige die jullie kan binnenbrengen is... Bekkie <hijs> Dag, uh, Bekkie Au, stop Ik noem haar Bekkie, want dit doet echt bij <hijs> niet Ze vindt je leuk, denk ik. Becky, liefje, deze brave vissen willen graag in quarantaine gaan. Ben je vrij vandaag, Rebecca, schat? Becky, is, uh, zou dat nu in jouw planning passen? Au, ze begrijpt niet wat ik vraag. Oh, je moet het haar eerst inbrenten, maat. In wat? Inbrenten. Kijk haar in de ogen en zeg... Oeh! En dan begrijpt ze je wel. Dus, kijk haar in de ogen. Ja! Uh, Nimo, ik denk dat we een ander plan moeten vinden. Eén waarbij we in het water kunnen blijven zonder gekke beesten. Want deze vogel, deze vogel, is geen vogel. Heel goed, pa. En ondertussen kan Dory ons vergeten. Zoals je zei, dat is haar specialiteit. Goed dan. Ehm, uh, oké. Okay. Haar in de ogen kijken. Welk oog? Kies weer maar één, maat. Becky! Uh. Oe! Oeroe! Roeroe, Becky! Oké. Okay. Uh, allemaal goed en wel. Maar hoe zou Becky ons dan moeten vervoeren? Nou, oh, ja. Bijna vergeten. Gerard! Ja, Gerard. Kom, jongen. Kom aan, Gerard. Geef ons je emmer, dan mag je op de rot zitten. Ja, Gerard. Echt waar, beloofd. Huh? Goed zo. Wiebel maar even tot u. Kom aan, je kikt in het ruim. Goed zo. En zo, schuif je kop niet. Ik zeg je... Dank je hartelijk, okay. <laughs> Shea. Welkom bij jouw tijd op de rots. Pes knuzer. <laughs> dit is een verbaalde kog. Nee, nee, nee, dit is maanzin. Waarom laat ik me altijd overhalen tot dit soort onzin? Succes! Oké. Als ik het zeg, ga je... Jij weet het. Ik geef een teken met een luiderplaats. Op mijn teken? Nu nog niet. Nu nog niet. Niet voor Lotte teken geven. Zou ik eens wat zeggen? Ik heb geen idee waarom dat je dat doet. Wat bedoel je? Ik vind te veel gedoe om een paar vissen te vinden. Als ik korte termijn geheugen verliezen had, zou ik rustig blijven ons met mijn alles vergeten. Maar dat wil ik helemaal niet. Ik wil mijn familie. Ik niet, Kleine. Ik wil mij aan niemand zorgen maken. Je hebt geluk. Keen herinneringen. Geen probleem. Geen herinneringen, geen problemen. Nu nog niet. Nu nog niet. Je moet niet zeggen wanneer we niet gaan. Niet. Zeg gewoon wanneer het wel kan. Oké, okay, dan gaan we. En <tast> ja, er ja, wacht me je dat okay, niet? Ik tel nu tot 3. Ik tellen, zeg gewoon. 1 2 3. Waarom moet je zien? Ja, ik bedoel ja, ik steken. Kom op met dat teken. Ja. Ja. Zei dat we de borden moesten volgen naar de Open Oceaan Expo. Uh -huh. Ik zie geen steek, dus jij moet er naar zoeken. Oké, okay, de borden volgen naar de Open Oceaan. Ik blijf het wel herhalen, oké? Okay? Dat lukt wel. Volg de borden naar de Open Oceaan. Volg de borden naar de Open Oceaan. Hm, rechtsaf. Volg de borden naar de Open Oceaan. Volg de borden naar de Open Oceaan. Volg de borden naar de Open Oceaan. Neem dat. En blijf het oceaan. de duur van de mensen begrepen. De open open Vooral kinderen. Ik wil de de niet aangeraakt aan aan worden. Sssssss. Breng me niet in de baard. Ah! Ow! Oh! Oh! arme schat ik zal het oprapen als je oh hemel waar gaan we waar gaan maar na toe we gaan maar na toe sorry oké okay. ik was op zoek op zoek ro ro beki zet ons ergens neer we vinden het wel nu, pa. ik denk dat ze een plaats op dan te landen ze zijn in de war nemo ze weet zelfs niet waar ze moet kijken Beggy, wat doe je nu? Oeroe, oeroe, oeroe, oeroe. Ah. Oké, okay. ik ging ergens naartoe. Vraag eens waar. Henk, zie je het bord? Ik kijk rond, ik kijk rond. Iets van iets anders brengt me bij mijn familie. Mijn familie? De beste bril van de... Dat ken ik. Waarom ken ik dat? Dat is een herinnering. Henk, we moeten die kant op. Links, vlucht, verflinken. Links, links, links. Horen, pa. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Nieuw plan. We moeten dichter bij Becky komen, zodat ze ons kan horen. Doe maar voorzichtig met die emmer. Uh, Nemo. Uh, zonder mij is Becky verloren. Pa, uh. vertrouw haar toch. Vertrouwen? Uh, zodat ze ons helemaal kan vergeten. Ik vertrouw, Becky. Vertrouw jij, Becky. Becky eet een bacon. <lacht> Becky? Becky? Lulu? Lulu? Lulu? wel. We zitten tenminste niet meer vast in die emmer. Ach, af boven op quarantaine. De Otter oh, Meebabbel gaat beginnen. Dankjewel, Anders. Hey, wie wil eens leren over otters? Zoek naar de beste vrienden van de wereld, zoek naar de beste vrienden van de wereld. Otters! Die zijn één groot knuffelfeestje. Ah. Kun je het feestje eten mee? Proberen. Zijn we dicht bij het open oceaan? Uh, ja, denk ik. Wel, ik weet het niet. Maar ik heb dat ander bord What? gezien. Wat? Welk ander bord? De beste bril van de wereld. Wat? Waar heb je het nu weer over? Waarom volg je nu dat bord? Wel, uh, omdat ik het mij herinner. Nee, nee, nee, nee, dat was het plan niet. Goal! Oké, okay, genoeg. Je verspilt mijn tijd. Wat? Nee. Die truc vertrekt morgen bij zo'n opgang. Ik wil hem niet missen, Bart. dus geef me je label. Nee. Nee, ik herinner me dat bord. Dus? Wel, ik herinner me meer en meer en ik denk dat mijn geheugen steeds beter wordt. Ik denk... Nee, je geheugen werkt niet. Je herinnert je niets meer. Zo ben je waarschijnlijk ook je familie kwijtgeraakt. Huh? Oké, okay, kijk. We gaan kalmeren. Geef mij dat label en... Weet je wat? Voor iemand met drie harten ben je niet heel lief. Drie harten? Waar heb je het over? Ik heb geen drie harten. Ja, toch wel. Niet waar? Jawel. Niet? Ja? Gaat er mee op! Leuk, weet je. De octopus heeft drie harten. Twee pompen bloed naar de kiewen wat? en een derde pompen bloed door het lichaam. <truimert> ja. Iemand met drie harten moet niet gemeen doen. En het is gemeen om te zeggen dat ik iemand zou verlezen waar ik van <truimert> hou. Ik heb ze niet verloren. Henk? Henk? Henk? Hound! Në, nee, nëi nee Hans, ik ben ob suk në Henk. Hound? Henk, med den K. Henk. Hound? Hound? Hound? Meer alsblief. Ik zoek mijn vriend Frank. Uit verder Frank. Hij is een octopus. Nee, septo, een septopus. Ja, hij is een septopus. Septopus. 334. Ah! Ah. Ah. Ah! Hey, ah! oh, hey. oh, het plan? het plan is septopus. Hij gaat op vieren. Hey, kom op. Kom op. Haal mijn buikje die weg. Oi, wat doe je nu? Hey! Wat? Wat? Wat? Wat? Dit is plan. Hoppla, nu zit ik hier van goed te zitten. Oké. Okay. Strek blauw. Het spijt me. Het spijt me, Henk. Het spijt me. Ik herinner het me niet precies zelf. Liefje, Liefje. Oh, pas op, Lofi. Oh, voorzichtig. Oh, oh, oh, kijk toch waar je zwemt. Het spijt me, papa. Het spijt me dat ik het niet goed onthoud. Oh, Liefje. Mijn Liefje, je hoeft je niet te excuseren. Weet je wat jij moet doen? Gewoon blijven zwemmen. Ja. En ik weet dat je dat kunt onthouden, want... We zullen... We gaan... Uh, Religion er overzingen. Blijf zwemmen, blijf zwemmen, blijf zwemmen, blijf zwemmen zwemmen, <tot> zwemmen, <tot> zwemmen, zwemmen, zwemmen, zwemmen, zwemmen. We zwemmen, bl we zwemmen, blijf zwemmen. Bl we zwemmen, bl we zwemmen, bl <tot> <tot> <tot> Mijn ouders hebben met atleten geleerd. We zongen het samen. Ik dacht al die tijd dat ik het verzonnen had. Blijf zwemmen. Dank. We moeten gewoon blijven zwemmen. Wat? Niks van. Luister naar mij. Het is te gevaarlijk om te zwemmen. Nee, luister nu naar mij. Ik weet dat je van bent, maar je mag niet opgeven. Volg mij. Blijven zwemmen, blijven zwemmen. Aaaaaah! Mama's liefde niet van mij. Aaaaaah! Dan zijn het liefde overleven wij. Stop stop. Huh? Keer terug. Keer terug. Naar de, de grot. Ook er grot. Ook er grot. Zo dikker. Ah. Ah, oh, wat is dit? Wat is dit? Ah! Sorry. Het is niet. Iedereen doet het. Je hoeft er niet te schamen. Heik. Oh, oh Heik, daar ben je. Maar wow. ik niet niet niet hebben ons eruit gehaald. Ha. Oh. Ah, maar ja. Ik heb ons eruit gehaald. Ik bedoel technisch gezien dat we er ook door jou inbeland. Maar zonder dat waren we misschien niet tot hier geraakt. Echo Locasi. Echo Locasi. De beste prevel van de wereld. We hebben het gevonden. Nee, nee, nee. Je hebt Dat heel veel. Welkom in de Gouden Oceaan. Hebt het is niet over Becky hè jongen. Ik mis Dory. Ik ook. Ja. Ah. Ah! Eerlijk gezegd maak ik me grote zorgen om haar. Zij zou zich zorgen moeten maken om ons. Wel, zij zou in elk geval weten wat ze moest doen als ze hier was. Ik weet niet hoe ze dat toch doet. Zij weet het vast ook niet, pa. Ze doet het spontaan. Ja, daar moeten we gewoon denken. Wat zou Dory doen? Wat zou Dory doen? Ja, wat zou Dory doen? Ze zou haar situatie inschatten en daarna evalueren en ze zou haar opties analyseren. Pa, dat is, wat zou Marlin doen? Juist, dat is wat ik zou doen. Zij zou geen moment twijfelen. Zij zou kijken naar het eerste wat ze ziet en... Huh?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 Oh, mai, wij zijn zo blij te zien. Jullie zijn blij? Ik ben blij jullie te zien. Ik heb in jaren niet meer met iemand gepraat. Jaren? Wow. We wil helaas kunnen we niet lang blijven. We moeten gaan van. Waarom blijft. zou je nu weggaan? Je bent pas geland. Blijf een poosje. Vertel eens wat over jezelf. Wel, ik zou wel willen, maar mijn zoon en ik moeten naar de quarantaine... Het is dus. leuk om een zoon te hebben. Oh, ja, ik heb natuurlijk geen familie. Ik ben wel met een Sint-Jacobschelpen uitgegaan. Maar Sint-Jacobschelpen maar... hebben ogen. En ze kijken uit naar iets beters. Grapje. Maar Sint-Jacobschelpen hebben wel ogen. Echt waar. En die staren in je zielen. Ze breken je hart. Oh, Sally! Waarom? Waarom? Wat zou Dory nu doen? Kom met ons mee. Ik verkenning. In de mysterieuze wereld van de open oceaan. Oké, okay, volg me. We zitten in een beker. Oké, okay, dan volg ik je. Walt. Een octopus heeft 3 harten. Dat dan leuk weet je. Ik moet nu die vrachtwagen op. Wacht, wacht. Ik had nog iets voor jou. <lacht> label. Het label. Juist. Weet je ja? Ik denk dat ik me jou wel blijf herinneren. Oh, dat rood uit het, het hartkleedje. <lacht> Drie harten. Ik zal je toch niet makkelijk vergeten hè? Oh. Mijn ouders zijn ergens daar beneden. Ehm uh, alles oké? Okay? Ik ben klaar. Ja. <laughs> Dat denk ik ook. Zo. Ja. Ho, oh, oh, ho, kijk uit waar hij is werkt. Sorry. Ons doel is dat elk dier dat we redden en verzorgen uiteindelijk terugkeert naar waar het thuishoort. Schelpen. En? Zie zo. Luister, mocht je ooit verdwalen, Dory? Volg dan gewoon de schelpen. Hé, hey, kijk, schelpen. Schelpen. squeak did you see stigma geni Oh nee, niet haar, maar magnetaal. Dat is Dat is. Al leekare de charm. Oh, zie je toch. Dat komt echt wel groot. Ik ben groen. Mama, hou samen een verschil van Dat was mijn schuld. Waar is je label? Wat? Huh? Je label? Dat ontbreekt. Ben je daarom niet in quarantaine? Quarantaine? Ja, daar zitten al de doktersvissen. Waar of niet, Bill? Ja, yep. de doktersvissen krijgen hun eigen expo in Cleveland. Ze worden morgenochtend voor truck weggevoerd. Dat is vast leuk. Wat? Nee, nee, zitten mijn ouders in quarantaine? verhuizen ze naar Cleveland maar ik ik ik ben nu pas ik moet naar Antwerpen toen ik er keer ben het probleem hier zit zo binnen in quarantaine je gaat gewoon via de buizen liefje uh, oh ik kan ik niet waarom niet dan vergeet ik waar ik heen ga en ik ik ik kan nergens heen gaan waar ik eh uh, niemand heb die me helpt wel dan zit je hier vast hè hey? het helpt niet wil ga er maar in als je wil het is wel veilig Joh, rustig. Kan jij ehm uh, kan jij me vertellen hoe ik daar geraak door de buizen? Tuurlijk schat. Tweemaal links en dan rechtsaf. Simpel. Het begint dan. Oké, okay, wacht even, wacht even, wacht even, wacht even. Waaruit? Waar ga ik naar toe? Ik weet het niet meer, oké. Okay. Oké, okay. ik ben verdwaald. Het is te moeilijk. Ik weet het niet meer. Ik vergeet weer alles. Ik zit hier voorgoed vast in de buizen. De buizen. Buisvriendinnen. Buisvriendinnen? BUISVRIENDINNE! Eh... Zwem, zwem, zwem. Och, ik weet het zo nog niet. Vertrouwen, maar ik zorg wel oh. dat je niet botst, want... <laughs> Ah, oh, deftig zin. Ik zal het nooit leren. Je moet wel. Als het hier niet lukt, lukt het ook nooit in de huh? oceaan. Concentreer je nu, oké? Okay? Want Oh, Dory? Hallo. Oh. Ik ben vertwaald in de buizen en mijn ander zit in quarantaine. Wacht even, Dory. Bailey, gebruik even je echolocatie. Je weet dat hij werkt. Stop daarmee en doe die oo o's waar Dory het over had, oké? Okay? Maar dat kan ik niet, denk ik. Ja, maar Dory, dat Bailey. Ooh. Kom aan Bailey, wat heb je me net gezegd? Hè? Huh? Concentreer je. Ik voel me stom. Bailey. Sorry. Oeh. Oh, hier. Eh, uh, we zijn hier. Oeh, jongens. Oeh, jongens. Wacht, wacht. We willen naar de top. Oké, dan gaan we. Oh ja. Oeh, ik zie de karantaine. Dit is geweldig. Oeh, ik had al wat Oh, ga je me zien? Oh ja. Zo werkt het. Nee, Oké, okay. stuur door maar naar links. Hij zegt links, hè? Links. Oeh, Rechtdoor. Rechtdoor. Rechtdoor. Oeh. recht toe. Recht toe. Recht doorhoor. Rechtsaf, hè? Rechts. Maar kort duidelijk. Wak, wacht. Oh, ik vang nu iets anders op, wacht even de guy te met. Bij de baard van Neptunus is niet alleen. Wat? Wat is er dan? Ik weet het niet, maar het komt op haar oh, er af. Oh, nee. Dory, de zwemmen. De zwemmen zijn van de kant op. Wat? Wat? He? Wat? Waarheen? Rechtsaf. Rucht. Nee, mijn rechterkant. Oh, nee, ze zwemt er rechtop af. Nee, Dory, ik kom terug. Goed zo, Dory. Je komt er rechtop ons af. Wat? Moet ik rechtsaf staan? Nee, nee, niet daar rechts. Oh, ik wil niet zien. Oh, ik wil niet zien. Ik ben verslaanderd. Je bent ongedeerd. Je hebt me gevonden. Hoe heb je me gevonden? Er was een gekke oester, die bleef maar tateren. We gingen traag weg van hem. Recht in deze buizer. En toen begon we hem te zoeken. Doei, het spijt me. Oké, okay. wat was dat? Wacht even, ik moet antwoorden. Het geeft niet. Spijt van wat? Wat? Leef je nog? Yep, dat blijf maar. Nu dat niet. Pa, heb je dat gehoord? Toen spreekt echt wel wisse taal. Ik hoor het. En het roept heel wat slechte herinneringen op. Dus laten we hier weggaan. We kunnen best die kant op gaan. Volg mij, het is tijd om naar huis te gaan. Wacht, wacht, wacht. Eh... Uh, uh... Mijn ouders zijn hier. Echt waar? Heb je hen gevonden? Wel, niet helemaal. Nee, ik bedoel, nog niet. Uh, maar uh, ik weet waar ze zijn. En ik weet niet precies hoe ik er moet geraken, maar... Wel, ik krijg hulp. Een... Na ja, quarantaine. Quarantaine, dat is het. Oh, en uh, ik had een septelbus. Super knorrig, maar eigenlijk best wel lief. Hij nam mij mee naar de expo. De expo. Dory? Dory? denk je dat mijn ouders mij nog willen zien? Wat? Waarom zouden ze dat niet willen? Ik ben een kwad geraakt. Dory, je ouders zullen zo blij zijn wanneer ze je terugzien. Ze hebben je ook vast vreselijk gemist. En echt waar? Dory, weet je hoe we je gevonden hebben? Was het iets met een mossel? Nee. Nee, een oester? Nee. Weet je nee. het? Ah, iets. Nee. Ik weet. Nee, geen mossel. We hebben het heel lastig gehad tot Nemo dacht Wat zou Dori doen? Waarom zou je dat zeggen? Omdat jij mij geleerd hebt om dingen te doen die ik nooit durfde dromen. Gekke dingen. Haaien verschalken over kwallen springen en mijn zoon terugvinden. Daar heb jij voor gezorgd. Echt waar? Ik wist niet dat je dat dacht. Of ik was het vergeten. Nee, ik ben het niet vergeten. Ik heb het nooit gezegd, en daar heb ik veel spijt van. Maar Dory, net door wie jij bent, ga je nu je ouders terugvinden. En als dat gebeurt, dan ben je thuis. Zullen we daarna dan afscheid nemen van Dory? Ja, nee. 12 stop to lots okay let's hander bena we hello am i sitting teno yeah here oh. oh. oh, oh. yeah, is it we are in caral Dit is er hier. Ah. Waar zijn mijn ouders? Dory, ben jij echt Jenny en Charlie's dochter? Ja, dat klopt, dat ben ik. Waar zijn ze? Eh uh, wel Dory, kort nadat jij verdween, dachten ze dat je wel ze dachten dat je hier terecht zou komen in quarantaine, hè? Uh -huh. Kom, aan, kom, aan, kom, kom. En dus kwamen ze hier op zoek naar jou. Ze zijn hier. Waar zijn ze? Het was jaren geleden en... Ah. Ze keerde nooit terug. Oh, nee. Luister, Dory. Als vissen niet terugkeren uit quarantaine, het betekent dat... Dat ze... Wat? Dory, ze zijn weg. Ah. Zijn ze dood? Ze wilde oh, jou vinden. Zeker? Ben je zeker dat ze weg zijn? Dory, luister. Het komt wel oh, goed. Oh, Dory, ze hielden zoveel. Iedereen die niet wil afreizen naar Cleveland, maar, Dori, het laatste waarschijnlijk. Dory, jij hebt het niet van me. Alles oké? Okay? Ik was te laat. Dory, nee. Luister. Ik heb geen familie. Nee, hey, Dory. Dat is niet waar. Okay. Tijd om te gaan. Ik ben helemaal alleen. Dory, nee. nee. Waar zijn de anderen? Joran, je vriendjes zijn al op weg naar Cleveland. Help eens. Waar was het? Ik. Wat was het? Wat was? Het verdwijnt weer. Het verdwijnt weer, het verdwijnt, want ik kan alleen maar vergeten. Ik vergeet maar en vergeet maar. Dat is mijn specialiteit. Dat kan ik goed. Wat moet ik doen? Wat moet ik doen? Wat moet ik doen? Wat moet ik doen? Wat zo dorie doen? Ik zou rondkijken. En ehm um, er is alleen maar water daar. En hier is heel veel kelp. Kelp is beter. Oké. Okay. Oké. Okay. Wat nu? Heel veel kelp. Het ziet er allemaal dat het zal uit behalve die rots daar. En wat zat hier? zal dus leuk, zal dus blubberig. Dit gaat ook nergens naartoe. Hier is gewoon niks. Behalve gelp. Massa gelp en wat schgelp. Hier Ich kann euch helfen. Ich hau von Hallo ich bin Ich bin klein tut dich nach will beke ich ich soll dich nooit verlaten gaan Haben wir diese Mäsche hier dich ja da dir lese net echt mal wir sind echt hier Emma ihr seid roh ich bin hier cupcake Es fehlt mir so Oh liefi nee nee cupcake Dat ik een probleem heb. Ik weet dat ik... En het spijt me echt. En ik wou er iets al doen. En het leek me. Oh, en ik doe Dory. mijn best. Maar mijn gedachten gaan uit mijn hoofd. En ideeën veranderen. En ik vergat jullie. En dat spijt Dory, me zo. Dory, Dory, Dory. Je mag nu geen spijt hebben. Kijk. Wat je gedaan hebt. Wat? Jij hebt ons gevonden. Inderdaad. Jij hebt ons gevonden. Wat? Liefje, liefje, waarom denk je dat we hier al die jaren gebleven zijn? Omdat we geloofden dat je ooit ons hier terug zou vinden. Absoluut. Maar ik dacht dat jullie verdwenen waren. We gingen in quarantaine om jou te zoeken, maar je maar je je ja, wist ja, er niets. En we wisten dat je vast ontsnapt was via via de buizen. Via de buizen inderdaad, liefje. Dus, dus deden wij dat ook. En we zijn sinds 10 voor jou op deze plek gebleven. Omdat we omdat we dachten dat hij zou terugkomen. Dus leggen we iedere oh, ja. dag weer verse... Schelten. En zo vond je ons. O oh, zoetje. Je vond ons en weet je hoe je ons vond? Dankzij je geheugen. Je hebt het je herinnert. Op je eigen geweldige Dory manier. Dat is waar. Ik deed het alleen. Ik deed het alleen. Oh, liefje. Echt waar? Ben je echt al die jaren alleen geweest? Oh, mijn arm, klein schatje. Nee, ik was niet helemaal alleen. Marlon ah, en Nimo! Heeft niemand gezien waar Dory heen ging? Meen je nee, dat nu? Zelfs met al die ogen zien jullie niks. Oh, excuse me, maar kan je ons helpen? Ik? Jou helpen? Huitje! Huitje! Oh, wat een geluk. Zie je, Nemo? Ik wist dat ze een manier zou vinden. Wat? Hé, hey, waar is Dory? Is ze bij jou? Het spijt me. Ik probeerde haar vasthouden, maar ik ben haar kwijtgeraakt. Wat? Oké, okay, we vertrekken. Nee! En doen zik het er halfvis ons in. Hoewel ik wel vis spreek en hoe zat ik dat ik dan niet gezien heb. Trouwens, Marlin wil niet geloven dat ik wel vis spreek, maar eigenlijk vertrouwd hem toch altijd wel. Weet je, die Marlin bevalt me nu al. Ja, en uiteindelijk vond de Nemo of want hem. Ik weet het niet. Maar weet je wat? Nemo is zo kei lief en blijft me altijd steunen door dik en dun. Uh, wat zou Dory doen? Wel, we moeten zeker de Marlin en Nemo bedankas vinden. Wacht. Ik ken deze plek. Hallo. Ik ben aan Lemmens. Daar gaat een met een zwem. Dat is het zeelevencentrum. Oh, daar ben je geboren. Dory, zijn je vrienden daar binnen? Ja, ze zaten ze zaten vast in in een ding. Het ging het ging erg snel. Oh, een druk, zusje ten en druk. Dan zal ik hen oh, misschien nooit terug zien. Nee, nee nee nee. Wat zou Dory doen? Wat zou Dory doen? Uh, Dory, nee, ik no, weet no, dat het no, goede no, vrienden no, van, van, van je zijn, no, maar een druk no, is wel heel gevaarlijk. Ja, je moeder heeft als geleerd. Alstublieft, ik weet alleen dat ik hen mis. Ik ik Ik mis hen. Ik mis hen heel erg. Dat heb ik al gezegd. Eh, uh, Dory? Maar Marlene en Nemo zijn meer dan goede vrienden. Ze zijn, ze zijn familie. En ik moet hen terughalen. Toen ze mij vonden, heb ik dat voorbestemd. Snap je wat ik bedoel? Of ik weet wat is het woord voor zoiets? Wacht. Het lot. Het lot? No! Dory? Voor no! oh, de lot. Sst, sst, sst. Er is iets mis. Ooh, uh, ik kan ze. Ze is vlakbij. We moeten springen. Springen. Get out for this küzie. No. Dori, Dori, dat trucding met je vrienden. Nee, nee, nee. Moet haar roepen. Oké. Daar gaan we. Ja. 1. Nee. Je gaat het niet, dat lukt me nooit. Ik geef weerlegen dat nooit. Je hebt de beste bril van de wereld. Je hebt de beste bril van de wereld. Ik kan je ogen zijn. Ik kan je ogen zijn. Maar we kunnen voor de baas. Er zijn geen wanden in de oceaan. Geen wanden? Dit is nu je lot, lot. Waarom zeg je dan niet met thee? Nee, want maar, nee, dat is een wand. Maar Thuisvriendin. Lotte, zeg eens hi. Dory! Zijn die blauwe vlekjes je ouders? Ze lijken op jou. Hallo, ik ben Bailey, mevrouw Dory, meneer. Ach, kom zeg maar, Jenny. Oké, oké, we moeten gaan. We moeten die truck stoppen. Oké, welke truck? Bailey, breng verslag uit. Oh ja, mijn prachtige gaven. Gevonden! De truck rijdt nu de snelweg op een rijt naar het zuiden. Oké, we houden de truck tegen. Oké. Ja, ja, ik ook. Wow, dit wordt een moeite. Hm. Wat, zei haar. Ben je gek geworden? Wend er maar niet aan, zei haar. Echt wel, hè. Mele, ik ben alles vergeten. Helaal hier. Ja, mevrouw. Je vrienden zitten nog steeds in de terug. Oeh, ze rijden noordwaarts aan de vlucht. O, oh kijk, daar zitten bende schattige otters. Ik wil er een. Alleen... Nou, wauw. Oh, oh, oh, ik zie de truck. Daar is hij. Ik weet niet hoe we daarop kunnen geraken. Oh man, konden we het verkeer maar stilleggen. Het verkeer stilleggen. Iedereen moet stoppen. Mensen stoppen om te kijken naar dingen die ze leuk vinden. Schattige dingen. Schattige dingen. Oké, okay, ik heb het. Wat, wat is het? Snel, voor ik het vergeet. Lod, als de truck de brug bereikt, gooi je mij naar boven. Komt goed. Jullie daar, volg mij. Al de anderen, blijf hier. Wow, wow. Dory, zoek je. Je gaat ons niet weer verlaan. Je moeder heeft gelijk. Je moet bij ons Dory, blijven. Dory, zoek je. Wat gebeurt er als je... Je weet wel als. Als je te lange Ma. weg blijft. Wat als Ma. je in de maan raakt en, en je afgelijkt wordt. En wat als... Ik jullie weer kwijtraak. Ja. Ma, pa. Het komt wel in orde, want ik weet dat zelfs als ik iets vergeet, ik jullie terug kan vinden. Een klein beetje naar links. Oeh. Een klein beetje terugkeren. Oké, okay, perfect. Nu doe ik het. Hey, liefde. Oké, okay, nu, nu. Doe het, doe het. Tijd voor jouw idee. Oké, okay, welke idee. Oké, ah! ah! ah! oké. Okay, okay. Wat doe ik nu? Wat doe ik nu? Wat zou Dory doen? Auto's, ik zie auto's. Ik zie auto's voor de auto's. Auto's moeten stoppen. Stop het verkeer. Knoop! Ik weet niet hoe of op welke manier, maar ik denk dat dit het werk is van Dory. Vader. Vader. Vader oh. later. Ben je ziek? Hoe kom jij hier? Oh. Dory. Dory! Ah. Dory. Ik dacht dat we je nooit zouden terugzien. Ah, ik hoop maar voor Dory, want ik ho probeerde, ik kon je maar niet vergeten. Ik zal de rest van mijn familie gemist hebben, hè? Zijn mijn familie? Mhm. Mm weet je wel hoe dat voelt? Ja. Ik weet wel hoe dat voelt. Oh. Hey, hey kom maar. Kom maar met druk. Dat de elevators niet doen. Oh nee, daar gaat ons een er lift. Troeien het waar. Sorry, het verkeer komt terug op. Dan. Ik heb een plan. Dit komt goed. Wooo, wooo. Becky, Becky kom druk. Je moet ons helpen, Becky. Ba. Dory, volg me. Nee, nee, nee, wacht. Je moet geen Dory. We moeten terugkeren, Peggy. Druk, terug, druk, Peggy. Oeroe, roeroe, roeroe. Ah, het is niet op. Waar is Dory? Wie ben jij? Jenny? Marlin? Charlie? Nemo? Oh, oh bedankt. Heerlijk bedankt. Dory, ze zit nog in de druk. Peggy. Ha, Dory. Oeroe, Dory. Oeroe. Oké okay, kleinje, dit wordt dus ons afscheid. Nee. Hoe bedoel je nee? Ik bedoel dat je niet naar de kleiveland gaat. Je gaat mee naar de oceaan met mij. Want ja, wil je toch altijd met plannen verknallen? Luister, is goed. Ik heb één doel in het leven. Nee. Eén. Luister, vind... jijs naar mij. Wat is er zo geweldig aan plannen? Ik heb nooit een plan gehad. Had ik een plan om mijn ouders kwijt te raken? Nee. Had ik een plan om Marlin te vinden? Nee. Waarom we van plan elkaar te ontmoeten? Wacht, of wel? Ben je bijna klaar? Wel, ik denk toch van niet. En dat is omdat de beste dingen toevallig gebeuren. Want zo is het leven. Het is jij samen met mij vrij in de oceaan. Niet veilig in een stomme glazen doos. Maak je het zeker? Ik ben niet klaar. Een vriendin van mij, haar naam is Anne, heeft mij ooit verteld dat het gaat om drie simpele stappen. Redding, herstel en... Uh, nog één dingetje. Vrijheid! Ja! Yeah! Inderdaad! En wat denk je ervan? Vrijheid! Vrijheid! Vrijheid! Vrijheid! Draai weg, draai weg, draai weg, draai weg, draai weg, draai weg, draai weg. Ik wil gewoon zeggen, oké. Okay. Niet nee, goed. Vlecht, jongens, grijp me veel. Hij probeert de deur open te maken. Oeh, ze is langs buiten op slot. Kom aan, Dory, ik heb het wel. Hé, nee, Lott, pas op, Lott. Wat, wat, wat? Dory, nee, nee, nee, wat? Dory! Luister naar mij, we komen hier niet uit. Maar er moet een manier zijn, er is altijd een manier. Ja. Maar nu niet, Dory, geloof me nu, deze keer is er geen uitweg. Wel, dames en heren misschien. Krassen, karpers, er is nog een uitweg. Houd die paden, kleintje. Kijk, ja. kijk, ja. kijk, ja. kijk. Wee we just. Oké, okay, hey. Je hebt zeven armen. Ik ik weet niet wat. Probeer maar niet. Oké, okay, daar gaan we. Huh? Hey. hey! Stop. Wat oh, nee! hé? Huh? Jouw ja, probleem niet. Eh, we zijn er mee weg. Goed gedaan, hein. Wat? Wat? Pak, pak, pak. Pak. Dus ik wil je niet uh, je niet vertellen hoe je moet rijden. Ja, dat kan ik ook niet. Ik heb mijn plaats wel, maar kan het, kan het wat sneller? Hey. Uh... Ik zie gerust niks, welke richting houdt? Oké, alle auto's gaan links af dus eh uh, ga maar links af. Elm Street, Ash Avenue, Marble en weer Gilman Street, eh uh, toch weer Gilman Street. Hoe lang moet ik nog links afdraaien? Het leukste als we weten hoe we hier op geraakt zijn, weten we ook hoe we er weer afkomen. Wel zeg het dan maar als je toered. Ik weet helaas niet meer hoe we hier op kwamen. Hé, hey, kijk de gasten, daar komen we vandaan, rechtsaf. Daar gaan we! Nu vliegen we buiten. Rechtdoor, rechtdoor. Links, links. Nee, nee, nee, nee, nee. Rechts, rechts, rechts. Je rijdt recht. recht. goed, Henk. Laat jij maar op de weg. Oh, sorry. Oh, oh. Oh, een stritsing. Wat doen we? Ah, uh, oceaan, oceaan. Hé, hey, een boot. Weet je, ik heb slechte ervaringen. Een boot, maar ik... Welke richting. Boten uh, gaan naar het oceaan. Rechtsop. Hou oh, je voor. Oh in trench, ik heb nu naartoe. Eh uh, eh uh, uh, oké, okay. ik zoek het wel uit. Ik weet ik weet ik weet het niet, maar uh, er staat wel iets op. 10 minuten. Hang voor die vogels. Door die andere links heen. Hey, hey. hey. Wacht even. Oeh, ik kan het vangen. Hoe zei het? Ik is dat een onder? Oh, een flikker met. Oké, misschien zit het oh, oh, oh, oh. Okay, we goed. Door zijn. Richt door! Plank gas! Nu zijn we ontklappen. Hoe oh, oh, oh. bedoel je? Oh, oh. oh nee, wat zou ik doen? Wat zou ik doen? Wat zou ik doen? Wat zou ik doen? Henk, ik ga je iets vragen, maar het is gekke werk. Ik hou wel van gekke werk. Oké, okay, Henk. Weer is geen uitwekkend. Het is voor 50. Ga naar de vissenzuil. Oeh, wacht. Oeh, nee. oeh. Oeh, achteruit. Zo!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 derde en laatste deel van onze missie voor zeeleven redding herstel en vrijheid kom bij papa ik ben all immense thank you voor uw komst en 2 3 4 Eh uh, wachtte zeven. Waarom tel ik nu? Hey, waar is het erin? Hallo. Dit is nu 8. Nee. Nee nee, dat zou er niet doen. Oké, okay, oké, okay. het is oké. Okay. Ik zoek het toilet. Wat was ik nu aan het doen? Ik was ehm uh, ik bedekte mijn gezicht, dus ik was me aan het verstoppen. Oké, okay, waarom verstopt eigenlijk me dan? Wacht. Oh ja, 5 6 7 8 9 10. Wie nu weg is gezien? Ha, he, he. ik zie jou. Haha, ik heb jullie. Oké, okay, kleine garnalen, de speeltijd is voorbij. Maar... Ha, niemand heeft me gevonden. Kom maar hier, kom maar hier. Tijd voor een nieuwe... Raak me niet aan. Tijd voor een nieuwe les. Wanneer komt meneer Geertrauk van zijn migratie? Als hij slim is, blijft hij hier weg zolang hij kan. Maar tot die tijd ben ik jullie nieuwe leerdra. Hé, hey, kinderen, wie wil er iets leren over echolocatie? Niemand. <laughs> tot straks, Kelpcake. Veel plezier. Leuk zwemleertje, hè? Oké, okay, dag maar. Dag pa. Wel, dan gaan we maar naar huis om uh, de zeester af te borstelen. Kom je mee Dory? Ik? Oh, ik ga even naar de afgrond. Oh, oké. Okay. Wat? De afgrond? Nee! Is, is dat een goed idee? Ja. Ik wil gewoon van het uitzicht genieten. Dag. Het uitzicht. Wel, namuzeer je dat maar. Helemaal alleen. Zwem, liefst niet. Verloren. Oh nee nee nee. Nee nee nee. Tory. Nee. Tory. Tory. De... Hey Marlie. Oh, hey. Hallo Tory. Alles goed? Je kijkt bezorgd. Nee nee nee, het het gaat wel. Ik ik kijk altijd zo. Het is je gelukt. Yay! Het is je gelukt, Kelpie. <laughs> ja. <laughs> wat dan? Zoetje, je hebt de schelpjes gevolgd tot je weer thuis was. <laughs> Heb ik dat gedaan? Helemaal alleen? Ja. Weet je wat dat betekent, liefje? <hast> het betekent dat je echt alles kunt doen wat je maar wil, Dory. Echt waar? Love. Yeah! Do baklav king Ja This më gjelkë what you all and forget a How you staying That's way endearing It's incredible That someone so unforgettable Since that I am unforgettable to you Aram, Aram, Aram, Aram, Aram, Aram, Aram, Aram, Aram. Je, je vindt het wel? wel? Nog een oh, beetje verder. Oh, Perfect. Kijk, overgeven. Mooi zo, jongens. Goed gewerkt. Yeah, yeah. Goed gasten, we hebben het gehaald. Vanaf dit punt hebben we geen problemen meer. Yeah. Yeah. Geen respect voor het oceaan leven. What new? Oh. <laughs> <laughs>